Dat is ook de reden waarom ik per se drie dagen naar Pinkpop ga. Ik bedoel, ik kom met Limburg, mijn ouders wonen er vlakbij. Ik zou net zo goed thuis kunnen gaan slapen. Maar dan mis je uh, 70% van de fun van Pinkpop. Ik bedoel, 30% is de beentjes kijken, is hartstikke leuk. Maar gewoon op de camping en met al die mensen, die saamhorigheid... Uh, um, ja, allemaal locals, het is gewoon echt leuk. Het is echt leuk. En wat heb je nou echt meegenomen voor zo'n weekendje Pinkpop? Nou, uiteraard je tent. Uh, genoeg kleding om het lekker droog te kunnen houden. Ook lekker warme kleding. Uh, je wc-rollen, nou eentjes genoeg, maar... Uh, ja, dat, dat wil je ook niet, niet missen, zeg maar. Um, Waterdichte schoenen, kist uh, Dr. Martens of, uh, of laarzen. En um, ja, bier natuurlijk. Uh, kan je wat laten zien? Uh? Uiteraard. Nou, hier ligt mijn tent. Ja. Um, voor de tentjes. Het? het is gewoon een koepeltentje. Ja. Uh, men zegt drie personen, maar ik ligt altijd met z'n tweeën in. Plus natuurlijk de bagage. Dan ja. uh, ligt de tent wel redelijk vol. Uh, die steek ik een, in uh, is dat een goedkoop tentje? Of een, uh... Ik geloof dat hij bij de Aldi vandaan komt. Maar hij, gaat al, uh, hij doet al een jaartje 4 of 5 trouwe Dus dat, ja. uh, dat zit wel goed. Uh, Wel een goed idee om gewoon een goedkoop tentje mee te nemen? Um, nou ja, als je er zuinig mee omgaat, dan, dan kun je natuurlijk wel wat duurdere meenemen. Maar het blijft een festival. Dus je, ja, het hangt niet alleen van jou of je er zuinig mee omgaat. Dus een goedkoop is misschien wel, uh, wel handig, ja. ja. Nou, die steek ik in mijn, in mijn karretje. Ik heb een karretje, dat trek ik achter me aan. Daar steek ik een, uh, daar duw ik mijn, uh, mijn tent in. en ja. uh, Een stoel. Dat is een oma-karretje eigenlijk, ja. hè? Met, uh... Maar het leuke is, deze heb ik dus op Pinkpop gekregen. Ah, ja. Nou, daar kan ik makkelijk mijn tent in steken en mijn, uh, en mijn stoel. Goedkoop. Bij, bij de Senos. Een um, klapbare stoel. Het is altijd makkelijk als je voor de tent wil zitten. Dan uh, zit je tenminste niet in de modder. kun je gewoon lekker uh, droog zitten. Ja, je klopt hem zo uit? Ja. En dan natuurlijk je uh, schoenen. Mijn schoenen, goed, even kijken. Die staan hier onder. Nee, die zitten Kijk, trouwens niet. ook in mijn karretje waarschijnlijk. Hierin zit een kist. goed onder de modder. Ja. Was, Het uh, was nat op Vink, uh, Het was ontzettend nat, ja. Nou, ah, en ook nog een paar groene kaplaarzen. Ja. Die zijn al best wel schoon. Die zijn met schoon, die heb ik uh, ja, een uurtje aangehad, maar die liepen niet zo lekker. Dus uh, ah, ja. toen heb ik mijn kist er maar aangedaan. Nou, die zitten nog goed onder modder, dus die moet ik even schoonmaken. Ja, en dat zijn toch wel echt wel de festivalschoenen, denk ik, kisten. Uh, alleen dat ze ingelopen zijn. De maat ja. van mij die dacht van, hé, hey, kisten, dat zijn de festivalschoenen. Ja, niet als je ze net voor Pinkpop koopt en je gaat er dan drie dagen op lopen. Dat is nee. geen aanrader. En een slaapzak is natuurlijk ook wel, uh, wel handig. Liefst zo warm mogelijk. Ja, kan het kan koud worden? Het kan ontzettend koud worden. Drie jaar geleden op Pinkpop, toen, uh, toen vroor het s'nachts. Ja. En dat is natuurlijk, uh, dicht bij de grond is het ontzettend koud. Dus dat uh, was geen pretje. Alles aangetrokken wat ik bij me had, met mijn vriendin dicht tegen elkaar aangelegen en het nog koud hebben. Dat dus als je naar nou een festival als Pinkpop ja. gaat waarbij je niet weet wat het weer gaat doen. Nou, dan neem ik zeker wel genoeg warme kleren ja. mee die, uh, die droog kunnen blijven. Want als je nat bent, dan is, het, uh, dan is het festival niet leuk meer. Want dan krijg je het ook niet meer warm. Nee. Ik neem wel iets van eten mee, maar dat zijn wat kleine dingetjes. Een zak krentenbollen of twee zakken krentenbollen. Um, ik neem een Golden Power mee, om s ochtends weer een beetje goed wakker te kunnen worden. Um, ja, wat, wat dingetjes als dropjes voor als je kelpijn ja. krijgt. Um, uh, knoppers. Ja, gewoon van, K ja, het zijn van die koekjes met, met chocolade erop. Ja. Iets voor de snelle trek, Sultana's, dat soort zaken. Ja. Want je mag, Vaak het festivalterrein mag je toch niks mee opnemen. Dus het is puur voor op de camping. En daar ja. ben je eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee. Dus dat, uh, ja. En waar kunnen jij nog uh, tegenkomen dit jaar? Uh, genoeg. Um, Festival Mondial in Tilburg, uh, Lowlands, uh, Appelpop in Tiel. Ja, um, yeah. vast nog wat kleine lokale festivalletjes en dergelijke. Ja. Yeah.